7 Uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in het noorden van Frankrijk zijn alle 33 inzittenden gewond geraakt. Vier mensen liepen zware verwondingen op. Volgens Franse media is er ook een Nederlander onder de gewonden. Het is onbekend hoe die eraan toe is. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend ter hoogte van Amiens. met een lijnbus van de maatschappij Flixbus, die van Parijs onderweg was naar Londen. De bus vloog uit de bocht en belandde op zijn kant. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Er is veel onduidelijkheid onder leraren en ouders... over de onderwijsstaking van komende woensdag. Veel ouders hadden daarvoor bijvoorbeeld een oppas geregeld. Een vrijdagavond werd bekend dat de staking niet door zou gaan... omdat het kabinet eenmalig 460 miljoen euro extra vrijmaakt voor het onderwijs. Maar inmiddels staat de staking wel weer op het programma. Maar niet alle ouders weten waar ze aan toe zijn... omdat het uiteindelijk de leraren zijn die bepalen of ze gaan staken of niet. In de Amerikaanse staat Californië is vorige week voor bijna een miljard dollar aan wietplanten in beslag genomen. De 10 miljoen planten stonden op velden rond de plaats Arvin boven Los Angeles. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De planten worden vernietigd. Voetbal dan. Er waren vijf wedstrijden in de eredivisie Den Haag. Vandaag ADO Den Haag-Herenveen werd 1-1. ADO kwam na een kwartier in de tweede helft op voorsprong door een penalty van Michiel Kramer. Kort voor tijd maakte Sven Botman de gelijkmaker voor Heerenveen.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 woo okay. Voor mij tussen 5 en 9, of 7, en ik tot 9 uur, uiteraard. Geen idee waar, wat hij aan het doen is, maar schitterend van afwezigheid hier al. Ja, dan moeten we even de kachel aanzetten hier. Alles zelf doen. Ja, dat is even. Veel hard werken, maar het uh, is gebeurd. Er waren wel twee uh, besproken programmeringen vanmorgen. vroeg al drie uurtjes op de straten hier met uh, slow crosses als eerste tot uh, tien uur in zijn eigen programmering tot uh, twaalf uur. Daarna Tim de Vriend. Daarna heeft Bob non-stop goed zijn werk gedaan. En zojuist, uh, ja hoor, ben ik ingestart hier. Ik ben Zar. Hartelijk welkom hier bij DansRadio.n En... ZFM-luisteraars, Antvoort halen in omstreken 106,9, 104,5. De kabel in halen in uh, omstreken. Dat is wel allemaal uh, goed verwoorden. Wat gaan we doen? Kwart voor negen hebben we alleen uh, de reggae classic hier als vaste item in de show zou ik je gewoon laten verrassen en je kan er interactief aan doen. Mocht je wat willen horen, misschien een suggestie hebben plaatsen, dan zou ik het doen op www.dansradio.in Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is royal classic grooves with Czar. Ik ik niet aanwezig Andere de echt belangrijke verplichtingen in de arena. Buiten het wedstrijdje tegen Feyenoord uiteraard. Stonden we ook even stil bij de trieste gebeurtenissen... ...wat er Champions League avond is gebeurd. Een heel lastig persoon eigenlijk als hij lang is. Je ziet het als er dan wat gebeurt met zo iemand. De liefde voor die persoon toch wel heel hoog ik heb het op de app al over met Mark Jonker, hij is ook aanwezig hier in het programma. Vandaag ook weer wat foto's gemaakt op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Ja. Voor deze persoon, ja, een beetje muziek uitzoeken, misschien een plaatje voor hem doen. Maar ja, we zitten nog even te, te praktiseren, wat het dan moet gaan worden. Esther Bierhut, misschien. De leukste barvrouw van heel Nederland. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke voorkeur. Misschien weet zij wel een beetje wat voor suggesties we moeten draaien. Nou, we heen moeten wel het ding dat het toch het genre hazes wordt. En dat gaat lastig worden hier. Op de zondagavond, de Classic Sunday hier bij Dance Radio. In het programma van ZAR. Maar we hebben nog even, dus uh, ja. Deze man is uh, heel hard gevallen met de fiets. Een elektrische fiets uh, bij de pont na afloop van de wedstrijd. En in coma ligt hij nog naar een operatie... En, het ziet er nog niet al te best uit. Het gaat wel een beetje vooruit, maar het gaat wel een hele tijd duren. En uh, alsjeblieft hopen dat het uh, met een sister af gaat lopen. Duurt het jaren. zijn duimen ervoor. Dan maakte die 4-0 tegen Feyenoord uh, niks goed mee. Maar dat straks maar heel eventjes. Uh, we gaan uh, eerst nog een lekker plaatje doen. Dance Radio, Your source for soulful dance. Dat is straks ook voor uh, SZG hut Peter bekend in mijn telefoon. Lekker plaatje doen voor de avond. ook zij zit in de ziektewet. Ja, echt waar, Dan gaan ze een keer luisteren, want meestal werkt ze daar. When you're on your own, and you feel the sunlight... Around you. And she's always on that phone, but you just don't think that you can fight it. Don't give up, don't give up, don't give up now. Don't give up, don't. No. What's a dream? Wij dance radio. N eentje van Hans, hij zit in zijn auto uh, Wacht op zijn maxi. Pak je nog even een stukje radio mee. Ja wel. Ik heb voor hem voor ook. Ik doe het ook even snel, Hans, want uh, ja, ja, voordat je voordat je maat moet zetten. Classic Sunday. We are dance radio. Voor hem Latoya Jackson, Hot Potato. Denk over een plaatje voor Brian En de jonker heeft je ook geen ene moer. Misschien dat Essence uh, het een uh, lekker plaatje weet Ik zomaar Van de album Think Twice Latoya Jackson speciaal voor Hansi uit uh, het mooie Ossendorp Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yeah, yeah. uit Amsterdam, ik hoop uh, we we praten een beetje ABN. ABA wat we daar een algemeen beschaafd, Amsterdams. We gaan nog een blaadje doen en dan heb ik straks ook nog een boodschap. Er komt weer een heel leuk feestje aan. From Red Light Amsterdam, Dance Radio. They play the best music in the world, non-stop. Dance, Dance Radio. Zondag classic Sunday. Ook deze news use en I can't wait. Precies half acht. Afgesproken hier ook met de directie dat we wat promotjes gaan draaien voor een legendarische vereniging wat gaat komen. 1 december knoopt goed je oren en haal even kaart als je daar graag heen wil. Dus hou het ook even in de agenda: gewoon even vrij, 1 december staat er op het programma beste Zar in het mooiste stadsdeel van Amsterdam dat vinden wij in ieder geval komt deze vereniging hun muziek tegen horen brengen Are you ready or not for the BBMQ band an evening with presents the Brooklyn Bronx and Queens bands live in de Tolhuistuin, Paradiso Noord Amsterdam Nee, back to the beat met dit unieke, eenmalige concert. De BBQ Band, zondag 1 december, Paradiso Noord-Amsterdam. Koop je kaarten via paradiso.nl, en en de bekende voorverkoopadressen. 1 december, BBQ Band, Paradiso Noord-Amsterdam. Information technology is redefining how business is conducted around the world. Well, for small businesses, understanding and adopting information technology. technology is essential to improving their efficiency and enabling them to be competitive enough for today's global marketplace. So what does information technology mean for small businesses anyway? It's a set of tools that allows them to be more efficient, build credibility and be more competitive. is plaat TVM69. In de Brooklyn Business van het plaat wat gebruikt is van de BB&Q-band. On the beat ik wil hem niet draaien, want dit is wel een commerciële veel gedraaide plaat eigenlijk. Maar toch is je wel lekker, maar... Straks in het tweede promootje ga ik er wel eentje doen, dat kan ik je wel vertellen. Every kingdom had its king. We have Czar. With his Royal Classic Cruise. Speciaal voor de leukste barvrouw van Amsterdam en Misschien ook wel van heel Nederland, misschien van de hele wereld. Nee, één persoonlijke voorkeur natuurlijk. Onze barverhaal van de Bierhut, onze datcafé. Die zelfs een uurtje erover gaat, toch? Op ons gemak. Heel relaxed. Heel romantisch. Een pijltje kunnen gooien, ja. Chapeau! Voor haar deze plaat van Maxine Senkov Speciaal voor jouw knopte Jorester. You can't run from love. straks moet aankijken, hoor. Het gaat heel gebeuren, dat weet ik wel. Maxine Singleton, you can't run from love. Welkom bij Czar. Hier in de Royal Classic Grooves. Classics with a capital Z. This is Czar. With, with Royal Classic Grooves. Nu de Manhattan's en Crazy. We gaan nog even op zoek voor een plaatje. Voor Brian, ja. Onze vriend Bohol, Bohol ja. Ik heb geen idee wat we moeten doen, Jonker. Ik hoor jou ook niet meer trouwens. We <laughs> hebben op het forum wel een verzoekje binnengekregen van een grote vriend uit Noordwijk. Onze John had wel iets horen van Paul Hargast. Girl, is crazy Please stay my lady Without your love, I'll just go crazy Thinking back in time when Now we come to the payoff. It's about to be flawed, Marion, because I'm going to have to go Punk, rock, new wave, soul, pop music, stops, rock and roll. Calypso, reggae, rhythm and blues. Master Mixed those, number one. Play that favorite song of mine. And accept my hearts on the request line. DJ will play just for you want to get. Heel, toe, heel, toe, heel, toe, heel, toe. Hop forward, hop back, hop, hop, hop. Play it for hurry, play it for me. Play it for hurry, play it for me. Play it. Play it. houden van Ajax, ja. Mag je af en toe eens bij me, op de tribune staan. Zodat we als er een doelpunt valt, dat we hem lekker in zijn nek kunnen springen. Ook daar hebben we ze voor nodig. Hey, fase mensen. Voor hem speciaal deze Double D en Steinski, play the beat, Mr. DJ uit 83. We zijn eruit, we gaan er eentje doen voor onze grote vriend Brian. Uitgezocht door onze grote Marky Junker. What time is it? Isn't it about time for somebody's favorite radio program? what can only be described as Classic Sunday. Yes! Dance Radio. Where's my snare? There's Eminem in uh, Be Strong, Brian. For ya, ik hoop dat je hier als hier de boel komt vergallen. Eta. Want dan weten we in ieder geval dat het weer goed met je gaat. Dat je middags in de bierhut komt. Esther en mij lastig vallen. Yeah. Yeah. Bakootje komt aftroggelen. Laten we alsjeblieft de vingers kruisen en daarop hopen. <mully> I'm no one here from hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with the taste of cyber. been spinning curve in their mouth. See, they can trigger me. But they'll never figure me out. Look at me now. I bet you're probably sick of me now. Ain't you mama? I'ma make you look so ridiculous now. Hold on. who you think is strange. Just but put yourself in my position. Just try to envision witnessing your mama a problem for scripts and in the kitchen. It's telling someone's always going through a person's shit missing, going through public housing systems, picking my munch Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up now. I blew up to makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD -E for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma? Guess what? You're getting older now when it's cold, when you're lonely, and Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're foaming, and Haley's getting so big now. You should see her; she's beautiful. But you'll never see her. She won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. It's who you saw. Keep telling yourself that you was a mom. But how dare you try to take what you didn't help me to get? You selfish bitch! I hope you fucking burning hell for this. Shit. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. Hold on.